8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Geen nieuwe steun aan Grieken, zegt VVD-leider Rutte. Michel Obama spreekt Democratische Conventie toe. En schietpartij in Canada bij een verkiezingsbijeenkomst. In het vijfde grote tv-debat voor de verkiezingen... zei VVD-leider Rutte gisteravond dat hij de Grieken... niet een derde keer te hulp wil schieten...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 Tijdens de overwinningsspeech van de nieuwe premier van de Canadese provincie Quebec... heeft een man geschoten op toeschouwers. En daarbij is een man gedood en iemand zwaar gewond geraakt. De nieuwe premier, Pauline Murray, was net begonnen aan haar toespraak in Montreal... toen er schoten werden gehoord. Beveiligers trokken haar direct het podium af. Maar de premier kwam al vrij snel weer terug... om te laten zien dat er niets met haar aan de hand was. De Canadese politie heeft buiten het gebouw een gewapende man opgepakt. De Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging FARC beginnen hun vredesbesprekingen in de eerste helft van oktober in Oslo. En later wordt er dan verder onderhandeld in Cuba, Dat heeft president Santos van Colombia bekendgemaakt. Hij zei dat na een half jaar onderhandelen met de FARC... een akkoord is bereikt over het Vredesberaad. En die onderhandelingen werden gevoerd in Cuba... met Cubanen en Nooren als bemiddelaars. Het akkoord voorziet niet in een staakt het vuren... tijdens de komende onderhandelingen. En ook is er volgens Santos niets vastgelegd... over gratie voor leden van de FARC.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 Voor het eerste zes jaar kunnen Spanjaarden weer rechtstreeks kijken naar stierenvechten op televisie. Onlangs werd een verbod opgeheven. Het verbod was ingesteld door de socialistische regering van ex-premier Zapatero. Die vond de live-uitzendingen te duur. Ook over de tijdstip van de uitzendingen was veel te doen. Die zouden te vroeg op de avond zijn. De maatregel van de conservatieve regering Rajoy is een tegenslag nu voor dierenrechtenorganisaties.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 Ah, en we verkeersinformatie. 39 kilometer file. Spits stelt niet al te veel voor vanochtend. De A2, Eindhoven richting Den Bos. Daar gaat het langzaam tussen Best en Bokstel over 3 kilometer. Richting Eindhoven op de A2 tussen Vught en Bokstel, 5 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de A12. Arnhem en Den Haag bij Lunetten. 2 kilometer file vanaf Bunnik. De rechte rijstrook is dicht. Professionele Beamers. Presentation partner 0800 400 4000.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 Goedemorgen, VVD-lijsttrekker en premier. Rutte wil dus niet nog meer geld voor Griekenland beschikbaar stellen. En dat komt hem op een hoop kritiek te staan. Daar staat Rutte en die zegt... ik ga niet tot het uiterste om de euro te redden. Oh, dus D66-prominent Jan Terlouw. Om half negen zal de huidige D66-lijsttrekker Alexander Pechtold... er ook nog wel iets over willen zeggen, vermoeden wij. Hij is de gast tot negen uur. En dan ook maar eens horen of hij is bijgekomen... van dat grote debat van gisteravond. Griekenland staat weer vol op de agenda. En Samson moet zich uitspreken, zeggen zijn opponenten. Beste mensen thuis. Door de problemen in Griekenland en andere zuidelijke landen... dreigt de eurozone uiteen te vallen. En dat zou voor Nederland desastreus kunnen uitpakken. Inmiddels zijn er twee grote steunpakketten voor Griekenland in Europa afgesproken. Miljarden en miljarden zijn nodig... Om de euro te redden. Heel veel. Meneer Rutte. De minister-president. Een demissionair minister-president. Ik ben nu twee jaar minister-president. Vorige week zei u... Ik vind dat we tegen de Grieken moeten zeggen. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Wat doet u als Griekenland nog een half jaar extra nodig heeft? Extra tijd kan als het geen geld kost. Tijd kan. is geld. Tijd is geld. Wij denken dat tijd geld is. En daarom nee. Dus geen extra tijd voor Griekenland. Dan zal de heer Samson zeggen... Maar als er nou een beetje geld naartoe moet... Een half jaar extra... Dat geld. uitstel zal geld kosten. Dus. Geen geld betekent ook geen extra tijd voor Griekenland. Er gaat geen cent naar Griekenland. Daar ben ik tegen. Geen extra tijd was onderdeel van de afspraak. Afspraak is afspraak. U zegt afspraak is afspraak. Afspraak is afspraak. Afspraak is afspraak. afspraak, is afspraak. Dat heeft nog steeds de voorkeur. Maar meneer Rutte, u zegt heer... Afspraak is afspraak. En ik ben van mening dat het daarmee klaar is. Dat mag wat mij betreft ook in het Grieks. Sommige partijen zijn al bezig met de formatie. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Alexander Pechtold van D66. En Mark Rutte van de VVD. Deze drie paarse vrienden. De virus zoekt daar de ballen bij. Langzaam maar zeker zien we Partij van de Arbeid en VVD... toch wel een beetje in elkaars armen vallen. Dat ze terug willen naar de jaren negentig. Meneer Samson, ik vraag u... Rutte of Romer? Samson. Stop met verstoppertje spelen. Spreek je uit. Rutte... Of Rommer? Ja, Als Samsom in Nederland aan de macht komt, en laten we dat proberen te voorkomen, Diederik, je hebt nog even tijd. Kom er van terug. Ik snap u hartelijk. Ik heb gezien wat er aan de overkant staat. Ik weet niet welke kant u op kijkt. Rutte of Rommer? Ik snap dat het belangrijk is om verkiezingen te winnen. Nu. Dat is cruciaal. Waar bent u bang voor? Dat er verkiezingen zijn vorige week, 12 september. Ik denk dat we daar tegen die tijd goed over na moeten denken. We hoorden de bijdrage van uh, collega Lars Geerts... over het debat in Carré gisteravond. Joost Vullings uh, is bij ons hier in Den Haag. Joost, je hebt dat debat ook gevolgd. Uh, veel kritiek op VVD-leider Mark Rutte... omdat hij ja, onomwonden stelde geen extra cent naar uh, Griekenland. Geen derde hulppakket. Maar om uh, zeven uur relativeerde jij die ophef. Uh, luisteraars die dat niet hebben kunnen horen... waarom relativeer jij de ophef? Ja, kijk, Het zou pas echt nieuws zijn als hij zou zeggen... Uh, ik wil wel extra geld... naar naar Griekenland sturen als er een, een vraag komt. Want dat zou zelfs internationaal nieuws zijn, vermoed ik dan. Want het beleid van Nederland is uh, tot op heden maximaal druk houden... op Griekenland, zodat de Grieken gaan hervormen en bezuinigen... En als je in zo'n lijsttrekkersdebat in Nederland zou zeggen... Oh, als de Grieken me opbellen, dan heb ik wel wat geld in mijn achterzak. Nou, dat past niet echt uh, bij dat uh, beleid. En natuurlijk heeft hij eerder gezegd van geen geld naar Griekenland... en ging er wel geld naar Griekenland. Dus ik zie ook wel de, de, de spanning in zijn uitspraak. En dat kan natuurlijk ook echt wel zijn dat hij het puntje bij het paaltje komt... hij gedwongen wordt toch akkoord te gaan. Uh, dus ik snap ook wel de kritiek. Maar het is campagnetijd. Dan zeg je wat je inzet is en niet wat de uitkomst is. Want dat geldt natuurlijk voor alle partijen. Of je nou onderhandeld in Europa of straks aan de formatietafel... alle partijen zullen moeten inleveren als je gaat regeren. Zo gaat het nou eenmaal in campagnetijd. Precies. Meest in het oog springend deze campagne is de opkomst van de Partij van de Arbeid en de neergang van de SP. Er is veel aandacht voor. Uh, daar heb je net uh, het een en ander al over verteld. Joost, laten we nu ook eens kijken naar de rechterflank. Want vorige campagne was de VVD-leider uh, de uitdager. Nu is hij de verdedigend kampioen, de premier. Dat is een andere rol. Gaat dat Rutte goed af? Uh, nou, als ik naar zijn gezicht kijk, bijvoorbeeld gisteren ook toen het over Europa ging in het RTL-debat, <laughs> dan denk ik, hij beleeft aan deze campagne duidelijk minder plezier dan aan de vorige campagne. Kijk, toen was hij de, de, de energieke uitdager van een besluiteloze kabinet. Ja, en nu twee jaar later is, is zijn kabinet gevallen. Hij heeft hele moeilijke bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Ja, dan, ben je, dan word je aangevallen. Is Natu ook moeilijker natuurlijk. Ja, is ook moeilijker. Dan word je aangevallen door de linkse oppositie. Je wordt uh, ter verantwoording geroepen. En dan krijg je ook nog eens dat je oude vriend Wilders je gaat aanvallen. Daar heeft hij natuurlijk zaken mee gedaan. Dat was zijn gedoogpartner. Gisteren ging uh, Sibrand Buma van het CDA ook nog eens een pijlen op hem richten. Kortom, uh, altijd mooi, een voetbalmeter voor, was hij in de vorige campagne de scorende spits. Nu is hij de keeper en iedereen schiet ook nog eens tegelijkertijd bal op hem af. Nou, en als je dat in oogenschouw neemt, doet hij het gewoon, uh, gewoon goed. En als je kijkt naar de peilingen, de VVD staat op winst. Het swingt wat minder dan de vorige keer. Maar eigenlijk doet dit gewoon hartstikke goed. Waarom dan? Want je hebt het over Buma, CDA, lijsttrekken, die ook nu zijn pijlen richt op Rutte. Wat is daar de strategie achter? Ja, kijk, normaal gesproken is het zo dat, dat rechtse partijen linkse partijen aanvallen in een campagne. En zo hoop je uh, kiezers te trekken. Maar het CDA, dat. Als je kijkt naar die peilingen, dat is gewoon een rechte streep. Daar gebeurt helemaal niks. En dan moet je toch een beetje je strategie gaan veranderen. En uiteindelijk zitten natuurlijk veel CDA-kiezers bij de VVD. Dus heeft Buma er nu voor gekozen, dat begon al in het Radio 1-debat... om ook Rutte te gaan aanvallen. Ja, nou niet echt rechts, maar D66. Alexander Pestel straks te gast... Hij is wat vlakjes, hè? Deze campagne. We zien hem niet, horen hem niet zo heel veel. Hoe he, zit hij in een lastige positie? Ja, hij zit ook in een lastige positie. We hebben heel veel partijen in Nederland, uh, dus het is per definitie al lastig om, om, om in zo'n campagne op te vallen. En wat wat Alexander Pechtold. Uh, Parter speelt, is dat zijn terrein is echt de Tweede Kamer is. Daar, daar gloreert hij altijd. Hij, ik, ik zal hem wel de koning van de interruptiemicrofoon uh, durven te noemen. Maar zodra hij zelf een verhaal moet houden... dan is hij niet slecht, maar daar blinkt hij toch een stuk minder in uit. En dat zie je nu in de verkiezingsdebatten dan kan je niet alleen maar vragen stellen aan anderen. Dan moet je ook zelf antwoorden geven. Ja, ja. Maar wat overigens voor, voor, voor, voor, voor de, de strijd op rechts heel belangrijk is... want er is nu een hele focus op die strijd van uh, eerst Rutte, Roemer... en nu komt Samson op. Maar uiteindelijk is de grootste bedreiging voor Rutte niet niet Samson of Roemer maar de PVV of het CDA. Want eigenlijk ligt, ligt het veld op, op rechts ligt een beetje stil in de peilingen. Op het moment dat Sien, want bumaat van het CDA goed gaat doen... of Geert Wilders, als die gaan stijgen... die zetels gaan ten koste van de VVD. En dan gaat hij omlaag. Dus uiteindelijk denk ik dat dat zijn grootste zorg is. Ja. Maar als dat niet gaat gebeuren, nou, dan komt het wel goed. Goed. Joost, dank je wel. Staat uh, je pech tot al achter je? Nee, nog niet. Komt hij zo binnen. Hartelijk dank, Joost. Straks. Ja, want dan richten we het vizier op D66. Alexander Pechtels is hier om uh, half negen. Zo eerst een portret van zijn partij, D66. Verkeersinformatie, Keesquaks. Lara, er staat 30 kilometer file in Nederland. Het valt reuze mee met deze woensdagochtendspits. De A2 Eindhoven Den Bosch. Vertraging tussen Best en bokstel over 4 kilometer. Hetzelfde op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar gaat het langzaam tussen Vught en Bokstel over 6 kilometer. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen over 5 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En de laatste vermelderswaardige op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Driebergen en knooppunt Lunetten, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kies voor het midden, kies D66. Dat is niet de officiële campagneleus, maar het is wel zo'n beetje het motto van de partij. Alexander Pechtold, zijn partij schommelt in de peilingen al een hele tijd ergens tussen de 12 en de 16 zetels. Straks na half negen is hij dus te gast, maar eerst verslaggever Marcel Bril, hij duikt de geschiedenis van D66 in. Ja, D66 hebben we opgericht. Democraten 66. Tja, ons plan. Ik moet proberen het goed te vertellen. Hans van Mierlo, een van de medeoprichters van de partij in een historische campagnefilm uit 1966. Het doel was de boer opschudden, en dat lukt goed... want bij de eerste verkiezingsdeelname winnen ze flink. De Telegraaf. Jeugd bracht D66 fors in de Tweede Kamer. Grote partijen verliezen. De Volkskrant. Verrassend sterke start van Democraten66. KVP verliest acht zetels. Het Algemeen Dagblad. Groot succes voor D66. Niet vanuit een diepgewordelde ideologie-politiek bedrijven... maar praktische oplossingen zoeken. Met die strategie heeft de partij de volgende 40 jaar wisselend succes... Ze zaten soms in de oppositie, groeide in de jaren 90 flink, maakte deel uit van Paars, maar toen ging het mis in 2006. Verlies bij de verkiezingen en een congres vol emoties over de vraag of D66 uit het kabinet moest stappen. Boris Dietrich heeft zeer terecht gezegd. D66 is meer dan alleen staatkundige vernieuwing. En Laurens-Jan Brinkhorst zegt ook zeer terecht. We beslissen niet alleen in partijbelang, maar bovenal in het landsbelang vandaag. En juist daarom moet het kabinet Balkenende weg. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Wel dreigde de partij ten onder te gaan. Dat zag ook Hans van Mierlo. En Het zal afhangen van de houding van de partij of ze daar uitkomt. Als de partij zegt, we hebben het bij het goede eind gehad... en de kiezers vergissen zich, dan denk ik dat ze geen kans hebben. Als de partij zegt, we hebben die en die fout gemaakt waardoor de kiezer niet meer het D66, zoals zij zich dat voor ogen hadden, terugherkende, dan is er een begin mogelijk van, van herstel. En dat herstel, dat kwam met Alexander Pechtold. Dank voor het vertrouwen. Ik aanvaard in volle overtuiging het lijsttrekkerschap van D66. Gestaag krabbelt D66 uit het dal. Alexander Pechtold ontpopt zich als een geslepen debeten. U zegt dat u alle moeilijke maatregelen terugdraait. Er wordt u door de heer Wilders vaak verweten, ook mevrouw Sap... dat u een grachtengordelpartij zou zijn. Hè? En ook uw beide partijen... Nou, dat Ik u woon in Wageningen. Vandaag. Ja, u wel, maar uw kiezers niet. En nou blijkt dat... Wageningen zijn in... Wa... <laughs> Voorz... En nu blijkt... Voorzitter, in Wageningen zijn we de grootste. Ja, dus echt... Ja, als je als lijsttrekker in Wageningen woont... en daar dan nou niet de grootste bent, dan geldt het niet goed. Maar nou even, u bent... Ho, ho, hoe, zit, hoe zit het met u en Den Haag? Ja. Laat ik uitzoeken, maar goed. Buurt... Nee. In mijn buurtje de grootste, maar dat is de VVD altijd de grootste. En de koers verandert. Over de kroonjuwelen van de bestuurlijke vernieuwing... wordt nauwelijks meer gesproken. Hervormingen, daar gaat het om. In 2010 spreekt Pechtold zich al voor de verkiezingen... duidelijk uit voor paars. Ik vind het heel belangrijk dat partijen nu richting 9 juni een voorkeur uitspreken. Uh, ik, mijn voorkeur is paars. Maar paars aangevuld met GroenLinks komt er niet. En teleurgesteld, misschien ook wel een beetje gefrustreerd... belandt Pechtold in de oppositie. In deze campagne is de D66-leider minder uitgesproken... met wie hij precies een kabinet wil gaan vormen. Maar het moet vooral door het midden. Zo'n avontuur op rechts, dat nooit meer. Een experiment op links, dat werkt ook niet. En ik zeg u, er is een alternatief... Geef ons de sleutel, want alleen een kabinet met D66 brengt Nederland vooruit. Zijn eigen congresbezoekers die klappen wel. Zij weten ook dat voor meerdere kabinetscombinaties D66 nodig is. Maar de vraag is of de kiezer hen voldoende steun geeft om flink te groeien. Want op dit moment lukt het Pechtot maar moeilijk om zich tijdens de campagne tussen de grote vier in te vechten. Hoorde een bijdrage van Marcel Bril en Pechtot is dus de gast. Na half negen tot negen uur, hij beantwoordt dan uw en onze vragen. Ja, en ook de Nederlandse toeristenbranche richt zich nu, uh, probeert zich te wringen in het politieke debat. Niet korte op het Nederlandse toerismebudget is het pleidooi uit de sector. Mark Robin Visser zoekt vanochtend uit. Waarom niet? Waarom niet, Mark Robin? Ja, nou, Lara, hoe zei jij het vanmorgen ook alweer? If it sounds too good to be true... It probably was het probably is. Ook alweer? Ja, yeah, if it's good to be it true, probably. it probably is. Mm. <laughs> Juist. En toen hadden we het uh, over het rendement. Hè. Er zijn onderzoeken waaruit zou blijken dat als je 1 euro in toerisme investeert... dat je er 40 weer terugkrijgt. Nou, dat is natuurlijk een grandioos... Rendement. Toch maar eens even aan de directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen vragen hoe uh, dat rekensommetje in elkaar zit. Meneer Franke, leg dat nou eens uit. Hoe kom ik van 1 euro op 40? Nou, dat werkt als volgt. De afgelopen jaren hebben externe bureaus effectmetingen uitgevoerd op de inspanningen die gedaan worden met uh, de Rijks-euro in combinatie met euro's geïnvesteerd door de sector. Ja. En dan zie je dat sommige initiatieven een heel hoog rendement hebben uh, van zelfs meer dan 40 euro aan bestedingen in dit land. Andere initiatieven minder en dat leidt over de afgelopen jaren tot een gemiddelde van 40 euro aan bestedingen per geïnvesteerde euro. Kijk, dus het kan ook nog hoger of lager? Het kan hoger gemiddelde. Het is een gemiddelde. Ja, maar maar, wat maar toch een heel mooi rendement. En over welke termijn hebben we het dan? Praten we ongeveer over de afgelopen vier jaar. Belangrijk is wel te beseffen dat uh, toerisme is een samengesteld product. Dus die bestedingen, dat zijn alle bestedingen in dit land. Ja. Dus een deel daarvan landt bij een luchtvaartmaatschappij. Een ander deel bij een restaurant, een hotel, een attractiepark. Dus het is de opgetelde bestedingen in dit land als gevolg van zo'n investering. Dus het heeft niet zoveel zin dat ik nu mijn salaris aan u meegeef... en dat u dan mij over vier jaar uitkeert. Zo dat, gaat het niet. Dat mag u. Doen, maar zo gaat het niet. <laughs> Jammer zeg. Luister, uh, u krijgt een rijksbijdrage. Hè? Uw opdracht is om Nederland te promoten in het buitenland. We hadden hier vanmorgen al een stadsgids, Remco Deur. Die huurt u soms ook in. En dan komen er buitenlandse toeroperators hier kijken... wat hier allemaal te beleven valt. Daar krijgt u dus geld voor en dat wordt aanzienlijk minder? Ja, dat klopt. En die inspanningen worden dus ook minder. Uh, en dat is heel vervelend voor een sector... die heel veel bestedingen en werkgelegenheid oplevert. En om u een concreet voorbeeld te noemen... Uh, door die bezuiniging uh, zakt Nederland de Rijksinvestering terug... naar ongeveer drie kwartjes per internationale bezoeker... om die uh, mensen hier naartoe te verleiden en hun geld uit te laten geven. Even kijken, drie kwartjes dus per toerist hebben wij dan drie kwartjes geïnvesteerd, wilt u zeggen? Correct. Ja. Die, uh, met die bezuiniging van 50% uiteindelijk... wordt door de Nederlandse overheid nog drie kwartjes in die buitenlandse toerist geïnvesteerd. Ten en hoe doen zin... andere landen dat? Ja. Nou, dat is belangrijk, want op zich zegt dat niet zoveel. Maar als u beseft dat andere landen ook substantieel investeren... dan moet u denken aan ongeveer 1,5 half tot 2 euro per internationale toerist. Welke landen zijn dat dan? Nou, Dan praat u met name over andere landen in Noordwest-Europa. Het heeft niet zoveel zin om Nederland te vergelijken... met Italië of nee. Frankrijk. maar dan praat Onze je buurlanden? Onze buurlanden. Dus u zegt, onze buurlanden die investeren meer in toerisme... en die gaan straks er uh, met de poed vandoor? Ja, je ziet eigenlijk... Dat zitten de, we hier met een leeg schiprol? Nou, in potentie, zo'n zo <laughs> vaart zal het niet lopen. Maar uh, je ziet wel dat de concurrentie natuurlijk enorm is en groeit. Hè. Door uh, toenemende mobiliteit kunnen mensen meer uh, keuze mogelijk... Hebben. Ja. En als andere landen echt substantieel meer investeren... in het verleiden van die toeristen naar hun land... Ja, dan gaat Nederland uh, achterlopen. Ja. Maar helaas, meneer Franke, want ik heb ook nog even wat huiswerk gedaan... Uh, de cijfers zitten u niet mee, want het gaat gewoon heel goed met het toerisme. En vooral het toerisme naar de grote steden in Nederland groeit. Dus uh, waar hebben we het over? Ja. Het gaat gewoon heel goed. Ja, en dan lijkt het alsof je niks hoeft te doen. Maar zoals de Britten zeggen, uh, you have to fix the roof when the sun is shining. Nou, dan lijkt me vandaag overigens een uitstekende dag om dat te doen. Uh, maar dat betekent dus dat dit een investering is in de middellange en lange termijn... om Nederland zichtbaar te maken en te houden... en niet te zorgen dat we als opportunisten op korte termijn gaan regeren... maar juist een visie hebben over een langere periode. Zeg, het is natuurlijk niet voor niks dat u nu aan de bel trekt. Hè? Welke po politieke partijen zijn eigenlijk goed voor toerisme en welke partijen minder? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat D66 zich de laatste jaren openlijk eh, en positief heeft uitgesproken over het dossier. Maar alle partijen hebben eh, op na eh, de bezuiniging iets weten te dempen vorig jaar. Dus daar zijn we in ieder geval eh, zeer blij mee. Jos Franke van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Dank u wel. Graag gedaan. En de groeten uit Den Haag. Ja. de groeten terug uit Den Haag. Mark Robert Visser, tot later. Ja. Gaan we naadloos doen naar New York. De regen zat het tennis daar behoorlijk dwars bij de US Open. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er nog wel partijen uitgespeeld? Ja, we hebben een prachtig gevecht gezien. De eerste kwartfinale bij de vrouwen tussen de nummer 1 van de wereld, Victoria Azarenka tegen de titelverdedigster Sam Stoser, nummer 7 van de plaatsingslijst. Dus twee top 10 speelsters. Het werd uiteindelijk beslist door Azarenka met 7-6 in de derde set. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Azarenka die in de eerste zes ontmoetingen met Stoser nog geen set had verloren. De eerste set ook heel makkelijk won met 6-1. Maar Stozer die begon een aardige partij te tennissen, de vorm te benaderen... waarmee ze vorig jaar het toernooi won. Uh, vocht zich terug uh, met setwinst in de tweede set. En in de derde set kwam ze tot twee keer toe van een breekachterstand uh, terug. Zelfs in die derde set tiebreak. 4-0 achter, 4-4, 5-5... Nou, op het nippertje kon Azarenka die partij winnen. Het was bloedstollend spannend. Een superhoog niveau. En belangrijk voor Azarenka... want die staat nu voor het eerst in de halve finale van de US Open... en kan daardoor ook haar nummer één positie op de wereldranglijst behouden. Dus ja, dat was uh, de beste wedstrijd uh, van de dag. Uh, samen met uh, een vierde ronde bij de mannen Ferrer en Gasquet... gewonnen door Ferrer in drie sets... Uh, waren dat ook de enige twee enkelspelpartijen... Uh, die afgespeeld konden worden... want de regen was uh, spelbreker. Die partij van Ferrer bijvoorbeeld nam in totaal 8,5 uur in beslag. Mede te danken aan twee uh, hele lange regenpauzes. wedstrijd die uh, nou nog net geen drie uur speeltijd bevatte. Maar al met al ja, een, een slechte dag wat betreft uh, het weer. Hmm, en dat geldt dan ook voor Andy Roddick. Want uh, het is bijzonder, hè? er zit veel spanning op zijn wedstrijd... omdat elke partij zijn laatste kan zijn. Hij heeft zijn afscheid aangekondigd. Heeft, heeft hij nog op de baan gestaan überhaupt? Ja. Zeker, hij stond geprogrammeerd als match of the day. Dus dat betekent in de avond uh, in die donkere arena met die lichten en die 24.000 New Yorkers. Um, ja, stond hij geprogrammeerd. Ze zijn uiteindelijk de baan opgekomen. Hij speelde tegen de Argentijn Del Potro. Hij ging als een raket van start. 5-2 kwam hij voor, maar Del Potro brak hem terug. 5-5, 6-6. En uh, bij 1-0 in uh, de tiebreak voor Roddick moest de partij weer afgebroken worden. Of alweer um, de Zoveelste Regenpartij. Van de, van de dag um, in die tiebreak. Dus ze zitten nog uh, in de eerste set. En die wedstrijd moet uh, vandaag afgespeeld worden. Uh, net zo goed als de partijen van Djokovic, Wawrinka en tipsarovic maar Dat zijn dus allemaal nog vierde rondes. Maar ja, vandaag staan er ook uh, de twee kwartfinales bij de mannen. Federer-Berdy, Murray-Silic op het programma. En de kwartfinales bij de vrouwen. Mm. Williams Ivanovic en Rani Vinci. En het restant van Sharapova Bartoli. Dus kortom, een hele drukke dag. Veel banen die in actie worden genomen. Drie banen tegelijk. En ja, als je voor vandaag een kaartje hebt, dan kan je uitzoeken waar je wil gaan kijken. Nou, hopen dat het niet gaat regenen, Marcella. Dankjewel.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 Radio 1, het NOS-journaal. Nederlandse economie concurrerender. en schietpartij bij overwinningsspeech in Quebec. Het is half negen, ik ben Mark Visser, goedemorgen. Nederlandse economie is de tweeplaats gestegen... op de lijst van meest concurrerende economieën van de wereld. Stond Nederland vorig jaar nog op de zevende plek en nu is dat de vijfde. En dat is vooral te danken aan innovatie en flexibiliteit van Nederlandse bedrijven... en de hoge kwaliteit van het onderwijs. Verder zijn Schiphol en de Rotterdamse haven belangrijk in de internationale handel. Op de eerste plaats staat Zwitserland, gevolgd door Singapore, Finland en Zweden. Tijdens de overwinningsspeech van de nieuwe premier van de Canadese provincie Quebec... heeft een man geschoten op toeschouwers. Een man is daarbij gedood en een ander raakte zwaar gewond... Partijleider Pauline Marois was net begonnen aan haar toespraak in Montreal... toen er schoten werden gehoord. Beveiligers trokken haar direct het podium af... maar Marois kwam al snel vrij terug om te laten zien... dat er met haar niets aan de hand was. Somebody Somebody in de Verenigde Staten heeft de vrouw van Barack Obama de democratische conventie toegesproken. Michelle Obama verzekerde een enthousiast gehoor in Charlotte, in de staat North carolina dat de president nog altijd dezelfde man is als toen hij drieënhalf jaar geleden begon. Ik heb eerst that dat president niet veranderd wie je bent. Nee, het reveals wie je bent. En zonder de naam van zijn tegenstander Mitt Romney te noemen, schetste de first lady een portret van Obama dat sterk verschilt van zijn tegenstander. Haar man is opgevoed door een alleenstaande moeder. Barack was by a single mom who to pay the bills and by grandparents who stepped in when she en toen ze Obama leerde kennen, was zijn mooiste bezit een salontafel... die hij uit een vuilniscontainer had gevist. En het enige paar nette schoenen was een halve maat te klein, zo zei Michel. En om het contrast met Romney kracht bij te zetten... voegde ze er nog aan toe dat geld geen drijfveer is voor haar man. Voor Barack is succes niet over hoeveel geld je maakt. Het is over de verschil in mensen's leven. De conventie duurt drie dagen en beleeft een hoogtepunt... met de toespraak van Barack Obama zelf. En die is morgen waarmee hij de nominatie van zijn partij aanvaardt. Vorige week was de Republikeinse Conventie in Florida... waar Obama's tegenstrever dus Romney voor zijn partij werd genomineerd. In de peilingen houden de twee presidentskandidaten elkaar op dit moment in evenwicht. In Mexico is een drugsbaron van het beruchte golfkartel opgepakt. Mario Gardenas Guillén werd zijn maandag door het leger in het noorden van het land gearresteerd. Hij werd in de hoofdstad mexico stad aan de pers getoond. En bij zijn arrestatie had Guillén verschillende wapens bij zich... evenals een flinke hoeveelheid geld en enkele zakjes cocaïne. Sinds de Mexicaanse president Calderón in december 2006 de drugskartels de oorlog verklaarde... zijn 22 van de 37 belangrijkste drugsbarons gearresteerd of gedood. Dan een verkiezing in eigen land En die draaide gisteren tijdens het vijfde lijsttrekkersdebat in Carré... vooral om Griekenland. VVD-leider Rutte zei dat hij de Grieken niet een derde keer te hulp wil schieten. En dat leverde hem flinke kritiek op. Niet alleen tijdens het debat zelf, maar ook daaromheen. De bijvoorbeeld, onder andere van oud-D66-lijsttrekker Jan Terlouw. Daar staat Rutte. Die staat daar natuurlijk als leider van de VVD. Maar ook als minister-president, want dat is hij nou eenmaal. En die zegt... Ik ga niet tot het uiterste om de euro te redden. Terwijl hij weet dat hij op 13 september als demissionair minister-president Europa in moet. En met 26 andere landen moet overleggen hoe lossen we dit op. Dat kan niet. Tijdens het debat vielen PvdA-leider Samson en D66-voorman pechtold Rutte hard aan op zijn standpunt over Griekenland. En volgens pvv leider Wilders gaat er na de verkiezing natuurlijk geld naar Griekenland. Volgens hem droomt Rutte zelfs in het Grieks. In Groningen heeft een student enkele uren vastgezeten in een spleet tussen twee huizen. Twee uur zat hij vast, tussen een winkel en een grillroom. De eigenaar ontdekte de man doordat hij gegil uit de muur hoorde komen. Hij denkt wel te weten hoe de student er terecht is gekomen. Uh, hij moet sowieso van boven zijn gevallen, want er is best wel een smalle spleet in tussen die gebouwen. Dus hij moet sowieso van boven zijn gevallen. De politie zag de man zitten toen ze met een zaklamp... in de smalle ruimte tussen de panden schenen. De brandweer moest erbij komen om hem te bevrijden. En die hebben een gat geslagen in een van de muren en de jongen bevrijd. En dat is het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Een zwak koufront trekt vandaag over het land... en zorgt ervoor dat we in iets koelere lucht terechtkomen. Deze storing veroorzaakt ook wolkenvelden... maar dankzij een hoge drukgebied blijft het vrijwel overal droog. Vanochtend zijn er wolkenvelden en flinke zonnige perioden.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 Morgen blijft het opnieuw droog en zijn er in de ochtend vrij veel wolkenvelden. S'middags is er steeds meer zon bij maximaal rond 20 graden. Tot en met het weekend belooft het vrijwel droog te blijven... met geleidelijk wat hogere temperaturen en meer zon. ANW -E, verkeersinformatie. 35 kilometer file, niet al te veel aan de hand op de Nederlandse wegen vanochtend. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven, 5 kilometer bij Bokstel-Noord... vanaf de afrit sint michels langs op rijden op de A9 Alkma-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. En een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag. Bij lunette 2 kilometer. Philip, de rechte rijstrook is dicht.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 Bekijk alle upgrade editions op bmw.nl of kom nu langs bij uw BMW-dealer. Aanstaande zaterdag, gratis bij de Volkskrant, dvd 1 van de serie Earthflight. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Goedemorgen, tot aan de verkiezingen. En die komen steeds dichterbij, spreken wij iedere ochtend een lijsttrekker. Vanochtend D66-lijsttrekker Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Um, zegt u van, nou, nog een week, je, of pff, nog een week? Nee, nog, nog een week. Uh, en... ik. Ik heb het nu twee keer eerder gedaan, helaas in zes jaar tijd. Ja. Ik weet, die laatste dagen die vliegen voorbij. Ja, want het lijkt wel moeilijk te zijn om steeds weer datzelfde te vertellen. Hoe houdt u het levendig, ook voor uzelf? Nou, je gaat niet iedere dag opeens met een nieuw ballonnetje komen. Maar je kan wel, zeker gezien de actualiteit en ook hoe andere partijen zich bewegen... natuurlijk jouw standpunt weer wat helderder naar voren te zetten. Nou, Dat was gisteren met Europa heel makkelijk. Ja. Uh, en, en soms ja, ben je in een regio, uh, in Zeeland. Nou, Daar heb ik nog eens verteld dat we een minister van infrastructuur moet hebben die zich op de krimp gaat richten. Nou, dan, dat is niet iets nieuws, maar dat is voor die regio belangrijk. Maar met name in die debatten horen we veel dezelfde quotes... van uh, alle lijsttrekkers. Is, ja. is dat vermoeiend om dat steeds te herhalen? Nee, want ons wordt verteld, en dat blijkt ook, dat uh, mensen met de veelheid aan media misschien dat één keer meepakken, één keer lezen. Dus je moet het een aantal keer herhalen voordat duidelijk is hoe jouw partij erin staat. Nu zegt ons wordt verteld dat ze dat zijn de, de mensen achter uh, de nee, lijsttrekkers... Dat is, dat is ook de ervaring. De, campagneteams? Hè? de ervaring zegt uh, dat ze in Amerika zeggen: je herhaalt, je herhaalt, je herhaalt. En als je denkt dat mensen het de neus uitkomt, dan ja. herhaal je. Het is net reclame. Hè? Het, is, ja, het is wat dat betreft zelf. U zult mij nu elke keer horen, een stabiele kabinet, Geen avontuur op rechts, geen experiment op links. En dat, dat is ook wat ik wil. En is, jouw... dat, is dat iets wat u ook, um, even voor mijn beeld, he, dat u, wat, wat u oefent voor de spiegel thuis? Nee. Oh, nee, nee, en ik doe ook geen rollenspel, dat kan ik helemaal niet. Uh, maar je bereidt je wel goed voor. Zo'n centraal planbureau, toen dat uitkwam, dat geeft natuurlijk weer voor je eigen partij kwetsbaarheden, maar ook weer kracht. En je kan goed vergelijken met anderen. Ik vind dat voor onze democratie echt heel belangrijk... dat echt partijen ook langs een officiële meetlat liggen. Je moet ook niet helemaal doorslaan en elke keer met getalletjes komen. Ja. Maar het maakt het wel goed vergelijkbaar. Ja. Maar hoe lastig heeft u deze campagne om, om iets origineels te brengen? Want veel partijen... Um... Ja, hebben toch ook uw D66-standpunten overgenomen? Uw kracht was vaak hervormen, we moeten hervormen, daar gaan het u op. Dat zeggen ze nu allemaal. Hoe lastig is het nog om te onderscheiden? Ja, maar pas op voor diegenen die het zeggen en niet doen. Uh, kijk naar de woningmarkt, spraken we de laatste dagen ook over. Dan zie je dat uh, de VVD richt zich vooral op de huursector. Dat zijn de kiezers van de andere kant. En uh, links richt zich op de koopsector. Ja, en D66 zegt, als je draagvlak wil krijgen, dan moet je het allebei doen. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Ik ben heel erg blij dat ik zat laatst... en toen hadden ze D66-kiezers geanalyseerd. En toen vroegen ze wat zijn de drie dingen waar je bij D66 aan denkt. dat was Europa, onderwijs, hervormen. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee, maar die hervormingen, als we kijken naar de AOW bijvoorbeeld... daar heeft u natuurlijk lang op gehamerd. Dat moeten we doen, dat moeten we snel doen. Zelfs de SP uh, komt er nu al eens het schoorvoetend nee. mee... Ja, maar natuurlijk, als je kijkt naar de plannen... He, PVV staat buitenspel, want die zegt 65 blijft 65... maar PvdA wil ook pas in 2017 beginnen. En dat betekent nog vijf jaar lang extra uitstel. Uh, en dat, dat zal voor daarna betekenen dat je een, een haakse bocht moet nemen... terwijl je nu langzaam die AOW-leeftijd, zoals we met de vijf partijen hebben afgesproken... per 1 januari kan verhogen. Nee. En ik vind, het, uh, ik vind het heel gek dat de PvdA zich daar nog steeds niet bij neer wil leggen... Ja. Maar toch, dat, dat, dat gaat dan om nuances in hervormingen. Is dat een lastige boodschap om te brengen... om dat uit te leggen aan kiezers... dat u dus uh, verder gaat dan de PvdA? Dit is een andere boodschap die u moet vertellen. Er zit genoeg verschil in. Uh, tegen ouderen zeg je, let eens even op, dit is onverantwoord. Uh, want daarmee komen de staatsfinanciën uh, niet op orde. En jongeren zullen zien dat zo'n standpunt van de PvdA... betekent dat hun aanspraak dadelijk op algemeen pensioen... alleen maar meer in het geding komt. Nou, dan is die vijf jaar cruciaal in die... Vijf jaar halen we een paar miljard op wat we anders ook hadden moeten uitgeven. En wat je nu op een verantwoorde wijze kan, kan spreiden. U had het net over zeggen en niet doen. Wij moeten even terug naar uh, gisteravond het debat in Carré. Er uh, is veel reuring ontstaan over uh, uitspraken van... Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD. Hij uh, heeft gezegd dat hij niet een derde hulppakket wil voor Griekenland. Um, uh, alom wordt nu om hem heen gezegd, uh, met name vanuit uh, oud-CDA-mensen... Uh, uh, P van de A-prominenten, ook in het debat zelf, dat dat onverantwoord is. Om zoiets te zeggen. Waarom is dat onverantwoord? Onverantwoord en ongeloofwaardig.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 en Rutte koos rood. En dat betekent eh, op dat moment een heel slecht signaal... wat de wereld overgaat. Waar ondernemers die vandaag ook reageren... MKB zegt al... Niet, niet goed dat hij dit heeft gezegd. Ja, maar toch, de, de, de wereld is niet zo simpel... als rood en, uh, uh, rood en groen. Hij heeft het voorbeeld... van Griekenland genomen. En daar zijn meer mensen... ook in Duitsland bijvoorbeeld... Uh, daar zegt driekwart van de bevolking... wij hoeven Griekenland niet per se binnen de eurozone te houden. En um, uh, Joost Willink zei het vanochtend ook nog bij ons... het is een, een normale boodschap... voor uh, een demissionair premier... misschien wel aanstaand premier van Nederland... om de druk op Griekenland hoog te houden. Want wat, wat, wat voor boodschap geef je... Als als je nu tegen de Grieken zegt: ja, het maakt niet uit of jullie die hervormingen en maatregelen doorvoeren. Uh, jullie krijgen het geld toch wel. Het geeft aan welke houding je hebt. Als die had gedrukt zoals ik op de Groene klop en gezegd: ik ga tot het uiterste, had je aan kunnen geven, met welke voorwaarden. In september komen, uh, komt de Trojka bij elkaar: dat is de Europese Commissie, dat is de Europese Centrale Bank en dat is het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Die bekijken wat de voortgang is van de hervormingen van de Grieken. Mm. Zij komen met een oordeel. Vervolgens beslissen de regeringsleiders ook weer verder... over eventuele pakketten. Hoe kan één land nu opeens zeggen... daar willen we niet over nadenken? Het is sowieso wat die onafhankelijke scheidsrechters ook zeggen. Nee. Maar wat erachter zit, mevrouw Enze, is een premier die zegt... kijk, naast me staat die Wilders. Die drukte al op de rode knop. Ik ben een beetje bang om dit verhaal in Nederland te vertellen... Als wij uit de crisis willen komen, zullen we niet alleen leiderschap moeten tonen... dan zullen we ook mensen die het toch al zo moeilijk vinden... om het gevoel van hier wordt bezuinigd op de zorg en daar geven ze aan de Grieken... Nee. die zullen we het verhaal moeten vertellen waarom we dat doen... voor onze economie, voor onze pensioenen, voor onze banen. Maar moet je dan ook niet aangeven, en dat is natuurlijk wat Rutte doet... dat ook de Grieken tot het uiterste moeten gaan. Want Rutte zegt wel, we willen, ik wil ze wel extra tijd geven, maar niet extra geld. Moet dat... je ze niet onder druk blijven ja, zetten? Natuurlijk, en dat staan ze. Wij hebben het hier over een aantal maatregelen zojuist... als doe je het in 2013 of 2017, de AOW-leeftijd. De Grieken moeten keihard haaks door de bochten. Ja, maar u zegt in feite, uh, in uw commentaar op Rutte... maar eigenlijk zou Rutte moeten zeggen... dat uh, de Grieken wel uh, een derde hulppakket krijgen... Nee. Ik zou dan als Griek denken: zo, dat is nee. mooi binnen. Ik leun wat achterover als... en klaar is Kees. Nee, kijk, dat beeld van Grieken achterover leunen. Dat, dat, dat, u, u pakt eigenlijk de beeldspraak die Rutte gisteren deed. De, de, de president die daar dan achterover in zijn stoel gaat hangen. Dat is populistische prietpraat. Kom op, de Grieken hebben een probleem. Maar dat is een bevolking. Mm. Die zijn door hun leiders ook misleid. Uh, een jonge generatie komt hier naartoe... naar universiteiten, naar, naar, naar uitzendbureaus... omdat ze zien dat hun land ineens stort. Maar hoe houdt maar ook, u de druk dan op de Grieken? Door ze aan die strenge maatregelen te houden. Maar hoe dan? Wat ze nu moeten doen, daar zit kei, bij iedere stap die ze moeten doen... zit een keihard pakket. De eerste bedrag wat we hebben geleend, daar krijgen wij zelfs rente over. Dat zou Rut ook wel eens kunnen vertellen. Dat wij op dit moment geld, 3,5 miljard aan de Grieken hebben geleend... waar rente over wordt betaald. Het is niet allemaal zwartgallig, maar de stelling gisteravond was... Ga je tot het uiterste om de eurozone te redden? Uh -huh. Dan is de vraag die daaronder ligt: ga je als leider tot het uiterste om Europa, onze economie, onze welvaart bij elkaar te houden? Daarmee spelen. U weet wel eens, als zo'n bankdirecteur ook maar een suggestie doet, dan stort de markten in, gaan financiële instellingen reageren. Dat is onverantwoord en ik spreekt dus al die anderen die vanochtend dit gezegd hebben in die zin na. Ja, toch is, uh, Joost Vulling zei het net ook bij ons... zou het merkelijker zijn geweest als hij had gezegd... ja hoor, een derde pakket zou er kunnen komen eventueel. Dat was niet de vraag. De vraag was, ga je tot het uiterste Maar impliceer je dat niet als je dan zegt van... Uh, ik ga voor groen, ik ga voor die groene knop? Want dan hou Vanaf je die mogelijkheid dus open. In 2010 kregen we ook die vraag. Rutte zei toen nee en deed ja. Het gaat bij deze verkiezingen... waar we voor de vijfde keer in tien jaar de kiezer om vertrouwen vragen... Om dat woord vertrouwen. Ja. En als je iets niet kan uitsluiten... dan dien je kiezers ook eerlijk mee te nemen. Anders is het dadelijk op 13 september. 13 september komen de ministers van Financiën al bijeen. Is het een frustratie die is ingebakken. Dat verdient de Nederlandse kiezer niet. Dat verdient Europa niet. En ik vind dat leiderschap betekent... dat je die nuance zelfs in een rood en groen knop aan kunt geven. Goed, helder. Um, wij gaan... Um, vond u trouwens verder van dat debat? Ik vond een Heeft u een beetje uw uh, ei ik, kunnen leggen? Ja, het ging over die AOW-leeftijd. Tenminste, het blokje, blokje, want dat zijn allemaal blokjes waar ik mee mocht spreken. Het ging over dat Europa, Nou, dat vond ik belangrijk. Het ging over AOW, daar kon ik mee praten. En ja, die drie minuten daar tegenover mevrouw Grijzen... dat was twee jaar geleden met mevrouw Tweebeke. Dat is voor iedere lijsttrekker uh, spannend. Heeft u zitten te zweten? Nou ja, het, het mooie is, je weet niet waar het over gaat. En het is, uh, het is heel scherp. En ook dat is goed. Hoe doet u het, vindt u zelf in de peilingen? Want er is veel beweging, hè? Partij van de Arbeid stijgt. Dat is natuurlijk het thema van deze campagne. SP daalt. U staat een beetje stil. Nee hoor, gisteren in twee peilingen omhoog. Eentje uh, erbij, eentje eraf. Nee, nee. Ja, als u het dan toch precies wil weten. No. Iedere lijsttrekker die, die zegt dat hij er niet naar kijkt, ligt. Bij de hond er een bij, nee. uh, bij de andere uh, er een bij. Dus nu op veertien. Ik, ja, ik zou... maar goed, daar, daarvoor gaat er dan weer eentje af. Dan krijgt u er weer eentje bij. Maar de, ja, de maar lijn 14... is redelijk recht ja, bij nou, dan, D66. En dat is wat Marcel ja, Mar ja, op, op doelt. Maar dat er met tien zetels niet, op niet dit... veel beweging in zit. Nou, uh, mevrouw Rensen, uh, 40% procent winst, want tien zetels nu. Ja. Uh, andere partijen, uh, wie kan er over winst spreken? De SP, VVD. Ik vind het wel prima zo. Het niet nee, allemaal. natuurlijk niet. Ik wil er nog veel meer. Ik wil dat. Daar krijgt u meer, dat stabiele midden. Ja, maar, maar, maken. maar dan uh, nog even een herhaling van de vraag. Wat, wat, dat is, wat lijkt mij dan toch vervelend dat die lijn zo stabiel blijft? De, de, fijn dat hij niet om, verder omlaag gaat. De afgelopen maar, week verschoven we dat tussen SP en P van A. Ik geloof iets Nou, 7, 8, 10 zetels in 2, 3 weken. Ja, maar die komen dan niet bij u terecht. Jawel, één daarvan ging naar ja, me. Ja, ja, ja, ja, maar dat is dus. U sp bent snel tevreden, meneer Pechtel. Mevrouw Renssen, u bent scherp op de vroege morgen. Ik geef aan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 Gaat dat dan de goede kant op, wat u betreft? Waar moet het, waar moet het naartoe moeten? De andere lijsttrekkers zeggen ook duidelijker uitspreken... over links of over rechts, wat zij willen? Ja, dat, kijk, ik zet duidelijk in van... van dat, dat avontuur met, met Wilders, laten we dat nou, ook gisteravond weer, het was een vertoning, laten we daar nou mee stoppen. Dat is onverantwoord. Maar ik maak me ook zorgen over het stembusakkoord, de lijstverbinding die Samson en Roemer hebben. Gisteren tot het uiterste door mevrouw Grijzen gedwongen, zei Samson dat zijn eerste keuze bij Roemer ligt. Mm -hmm. um, ik zie veel overeenstemming tussen Socialistische Partij en de PvdA, die me niet bevalt. Uh, staatsschuld niet snel genoeg op orde, die AOW-leeftijd uitstellen. U wilt niet over links. Uh, ik heb daarvan al aangegeven dat ik de kans uiterst klein, klein acht... dat ik met, met zo'n agenda en ook met alles wat daarbij komt... met Roemer die zegt ik wil me niet aan begrotingsregels houden... dat ik dat uh, ga helpen. Maar u sluit het niet uit. Want het zou de Pvd, kunnen, de... hè? We hebben dat uh, nee, ik heb, uh, Rutte ik heb, ook horen zeggen. Rutte zei... Het die... zou noodzakelijk kunnen zijn dat je uiteindelijk toch ergens... in een coalitie terechtkomt om Nederland uh, te leiden in deze crisis. Ja, klopt, ja, ja landsbelang. Uh, Rutte zei daarvan 10, 20 procent. Uh, ik zeg het is bijna nul dat ik met PvdA en Socialistische Partij... dat was gisteren ook duidelijk het nieuws... En waarom zegt u daarmee... dan niet gewoon nul? Waarom Omdat het hangt nul? wel van standpunt af. Kijk, hmm. bij de PVV vind ik een partij die discrimineert... Daar dat, is niet, dat is gaat duidelijk. er niet over standpunten, dan, zet, dan kan, is het niet geloofwaardig... voor een D66 om daar ook maar mee te onderhandelen. Met andere partijen kan ik hun programma lezen... maar moet ik afwachten, wat is dadelijk hun inzet? Dat vind ik wat ik, wat ik wat ik nu aan duidelijkheid moet geven. Maar dat ik inzet op een middenkabinet... waarvan nu eindelijk ook belangen vanuit beide kanten, of het nou gaat om de generaties of inkomensgroepen, de komende vier, vijf jaar verantwoord kunnen worden gepakt en ik dan ook eindelijk hoop we daarmee de rit kunnen afmaken, mm -hmm. dat is mijn inzet. Vindt u dan dat Samson moet zeggen, uh, ik ga ook voor het midden? Ja, traditiegetrouw uh, lijkt me dat de PvdA daar toch ook uh, kansen zou moeten zien. Want dan Kijk, moet hij de SP loslaten. Ja, maar ik vind ze daar, ik vind ze daar onduidelijk. Hè? Spekman die zei, uh, Roemer is een risico voor de e economie. Maar ja, dan heb je wel weer die lijstverbinding. En gisteren ook weer die... <lacht> ze noemden het eerder, hè, dat het was een liefdesverklaring. Ja, Roemer wordt ook wat onrustig. Want die denkt, hoe zit het dan met dat voorgenomen huwelijk? Uh, nogmaals, ik richt me vooral op mijn eigen verhaal. Nederland is ook in de jaren negentig economisch verder goed gegaan... Toen het werk-werk-werk was mm. en de flanken niet elkaar bestreden, maar samenwerkten. We eens even wat kleuren uh, aflopen met u. Wij uh, begrijpen dat Bleker in de Telegraaf pleit voor een Oranje Coalitie, uh, VVD, CDA, dus CDA erbij, P van de A, D66. Is dat, is dat wat vindt u daarvan? Is dat oranje? Ik, ik moet nog kleuren leren <laughs> wat dat betreft. <laughs> paars kende ik, maar oranje. Okay. Paars gaan we zo even aflopen, uh, maar eerst maar eens even naar oranje. Het, het, het liefst heb ik uh, zo min mogelijk partijen. Twee zal niet lukken, drie partijen. Uh, dit zijn er vier. Uh, dus ik streven naar dat we met drie partijen een coalitie kunnen vormen. In het uiterste geval vier. Ja. Dus dat ja. zou dan paars kunnen zijn? Nou, dat staat op dit moment nog niet op een meerderheid. Nee, uh, maar dat, het gaat goed met de P van de A, als het steeds En met D66, vergeet u dat... Ja, je ja, oh ja, je, ja, ja, ja want u krijgt er steeds één zeteltje bij en dan weer af. Ja, ja, ja. ga door. Maar de trend is stijgend. <laughs> Kijk, okay, dank u wel, dank u wel. Ja, ja. Um, dat is ook een middenkabinet. Ja, ja. er zijn, maar de, wat dat betreft, en dat hebben we de vorige keer ook gezien, hè, toen het s'nachts rondspande: uh, is het 76 bij die of niet? Uh, het moet stabiel zijn. We moeten ook rekening houden met de Eerste Kamer. Ja. Hè. Uh, daar liggen de krachtsverhoudingen weer anders. Die verkiezingen zijn pas over 2,5 jaar. Dus dat zal allemaal meespelen. VVD-CDA D66? VVD-CDA uh, 66 En wat voelt u daarvoor? Nou, dat heeft geen meerderheid dus, dus, in de Eerste dus Kamer. En dat geen... Dat, dat, zit, dat zit volgens mij nu heel ver van de meerderheid. Ja. We hebben dat een keer eerder gedaan, uh, maar het zit nu heel ver van de meerderheid. En een minderheidscoalitie, zoals. Uh, oh nee, geen gedogen. Uh, inmiddels nee. door onder andere de SGP is gesuggereerd. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. niemand op de achterbank. Geen, nee, geen waarom gedogen. niet? Dat is, u, dat, is, dat is niet goed bevallen? Nou, de SGP? Nee, nee. Ik, ik bedoel de uitspraken van de afgelopen week weer. Nee, maar nou, überhaupt dat... een minderheidscoalitie, gesteund door uh, partijen Mevrouw, in de WK. Ik geef aan dat, dat Nederland een stabiel kabinet nodig heeft. Waar ook belangrijke politici in de Kamer zitten... kundige politici in het kabinet zitten. Je moet die taboes doorbreken. We stellen heel veel dingen maar uit. Ik was wel blij, ik mag ook wel zeggen trots... toen die vijf partijen in het voorjaar lieten zien dat het wel kon... als je een keer elkaar recht in de ogen kijkt en zegt... jongens, we gaan dadelijk echt nat, we staan in ons hemd als politiek, ja. wanneer we niet leveren. En dat kan dus niet met fragiele constructies. Ja. Uh, daar hebben we een luisteraarsvraag over van Anton Boekwijd. Uh, die vraagt of het die tijd is om de kiesmethode in Nederland aan te passen. Want u geeft al aan, dat wordt natuurlijk flink onderhandelen straks... Ja. met uh, liefst drie partijen, maar misschien wel meer. Dan wordt het dus water bij, veel water bij wijn geschonken. Uh, hij vraagt, moet je niet plannen van tevoren ontwikkelen... waar partijen zich dan anders zich dan achter kunnen scharen. Vindt u ja. zoiets een goed idee? Uh, ja, en D66 zal ook in haar traditie... Uh, met voorstellen blijven komen. Alleen ik zie dat, het, dat je toch afhankelijk bent... Van, van op dit moment partijen die het al jaar geblokkeerd hebben... om daar iets in te veranderen. Hm. Slechts kleine veranderingen, nu zoals bijvoorbeeld de rol van het staatshoofd... maakt die, die dan uit de formaties maken het iets transparanter. Uh, nou, U vraagt mij terecht ook door over waar ligt je voorkeur. Maar het is niet dat ik het niet alleen niet wil vertellen. Je kan het vaak niet vertellen, want dat hangt echt van die laatste paar zetels in ons systeem af. En er zijn zoveel partijen gaan natuurlijk ook stemmen op voor die kiesdrempel. Hè? Zou u het aantal partijen willen verminderen? Want je, je krijgt nu wel heel veel splinters. Ja, het aantal partijen, als ik in Nederland spreek, dan willen ze het liefst 16 miljoen partijen, want ja. we, hebben, we weten het allemaal het allerbeste. Maar die uiteindelijk in de Kamer komen natuurlijk. Ja, dat zou vernieuwing ook tegenhouden. Het zijn juist partijen als D66 en andere geweest... die het systeem hebben opgeschrikt door relatief toch... Ik bedoel, je hebt wel een aantal, je hebt 60.000 mensen nodig om erin te komen. Maar ik zou niet willen dat we dat onmogelijk maken. Laat ik eens een compliment naar een concurrent uitdienen. De Partij voor de Dieren. Ik denk dat andere partijen dat prima dat thema zouden kunnen aankunnen. Maar dat dat op die manier scherp... Uh, de, de andere partijen dwingt daar een standpunt over in te nemen... vind ik de afgelopen jaren waardevol geweest. En zij worden daarin tot nu toe in de peiling ook voor gewaardeerd, hè? Ja, uh, ja ik denk dat we... weten dat... niet of het op 12 september zo zal nee, zijn. Nee, ik denk dat D66 heeft een prachtig duurzaamheids- en natuurbeleid, maar... kom. Goed. Alexander Pechtot, dank voor uw komst naar de studio... en het beantwoorden van onze vragen en die van luisteraars. En Graag gedaan. Succes de komende tijd. Dank u wel.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 Bekijk nu alle HP Back to Business deals op asinsdirect.nl/slash Back to Business. Dit is Radio 1.